Want daar, doen de, daar spelen de Nederlanders dit weekend weer een toernooi. Is Luiter buiten? Uh, Luiter is buiten. Okay.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 Thank you very much. I'm down. This song is off my second Oh, album.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 My bones on fire, my face, baby, my balls are burning, give me some wine, put some wine on me, my ball's are burning, oh my goodness, my blowing, I'm blowing, I'm give you something. Ooh, suck all my chocolates on this ball, put them in your mouth, that sucker.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 Ambo. <moes> Waar ben Nou je bombons, check je hebt zit je zien zit je hè? Nou je check je hebt van je Martin. En vanmiddag hè? Ja, je nee, de uh, check je bombons, van je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 Te volgen op sport 1 of sport 2. Kan jij een beetje putten, albert -Jan? Ik kan heel goed putten. Ja, oké. Okay, ja, vandaar dat je er volgende week heen gaat. Nou begrijp ik hem. Heel goed. Oké. Okay.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 Daar zijn ze zo streng, waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili, ik kan niet naar Chili. naar China. Dat is met de druk. You should have seen by the look in my eyes, baby. There was something missing. You should have known.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 Dat was de Nederlandse Bint Vitesse met een liedje van hun uits. Nou, volgens mij 1983 of zo. Maar... In ieder geval weer heel lang geleden, maar nog steeds lekker om te draaien. Dus, uh... Klinkt nog steeds als uh, ver, uh, vertrouwd en als uh, vanouds. Dat dacht ik ook. Jorden Rooseling. Oh ja, Sanford 4 heeft vandaag uh, wel gevoetbald. Okay. Ze speelde uit tegen IJmuiden. En? Helaas 1-0 verloren. Oh jee. Oh. Nou, ook maar weer werkoverleggen. Dat dacht ik ook. Teambespreking, teambuilding.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 Dan uh, wordt hij om kwart voor één door de burgemeester uh, wel welkom geheten op het Raad Oké. Okay. En dan om uh, uh, gaat hij op zijn paard om uh, 12.55 uur uh, 55, gaat hij op zijn paard weer gaat hij een rondje het dorp maken. En dan. Is er weer groot feest? Is er weer een groot feest, spektakel? Vorig jaar ook een groot feest, hè, een korvenhal. Ja, is een paar weken te laat alleen, hè? Voor een Rondje Dor. <laughs> ja. Ja, ja, een ja. beetje, laat, beetje Be laat. Maar goed, het maakt niet uit. Beetje laat, maar, uh, maar goed, dan om um, uh, kwart over twee uh, is de sport al open. Dus, nu, dus de kaarten zijn nu al. Vanaf 1 november zijn de kaarten uh, beschikbaar. Bij Bruno Balken in Daar kunnen ze de kinderen voor. Uh,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 Ik ben de muziekpiet. Oh, daar komt hij aan, hè? Muziekpiet. Ja. ben dol op zingen. Ja, ook, ben he? ik uniek. Hij is goed, hè? Ja. En hoewel ik heel goed ben, word ik vaak gepest. Oh, ja. In sommige dingen uh, Piet ben, kan niet ben van, ik vast. zelfs beter ja. dan er. Nou, nee, laat me door. Niemand ziet het. Er is niemand die.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 Dat het verleden tijd zal zijn. Ik ben benieuwd of jij naar Sanford komt op deze muziekpiet. Ja. Dan kan hij u wel is, een stukje zingen op de radio dan, he. het dan, lijkt me wel leuk. Goeie dan is in de studio. Ja, dan komt hij mooi naar de studio. Oké, okay, nou, ik kijk op de klok uh, nog uh, twee, drie minuten te gaan ongeveer. En uh, dan uh, zit het erop, uh, Albert-Jan. Dus ik ga stressen nu. Jij gaat stressen. Ik, uh, Mega stress gewoon. Ik moet, hey, ja, dat wordt stressen, want het zit er weer op. We Zodat ik uh, Rudy uh, met uh, Entertainment for You. Wat heb je daar allemaal in, uh, Rudy? We hebben uh, verschillende interviews, hebben we natuurlijk. We hebben uh, ja, gewoon veel, veel nieuws, veel lekkere muziek. Uh, ik bouw alleen een beetje van het weer. Ja, wij ook dus hoor. Wij die ook. muziek, die goede muziek, is gewoon echt nodig. Oké, okay, nou we gaan het horen zo dadelijk na vijf uur. Dankjewel. Uh, en no. ja, oh ja, je hebt hem klaar staan hè? He. Dat is Herop, niet te het, het, erop, Hartstikke bedankt. Het zit erop. Graag, zit erop. Graag erop. tot volgende week. Luisteraars, tot volgende week. Nou, jij bent er dan niet. Nee, ik ben, uh, ik ben aan het putten in putten. Ja, aan het putten in putten. <laughs> <laughs> en dan uh, ga ik het samen doen met George van Dam. Maar ik ben op tijd terug voor, de, voor het werkoverleg. Ah, Oké, okay, daar hou ik je aan. Graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. Feyenoord trainer Mario Been is vanochtend gewoon aan het werk gegaan in de Kuip. Verwacht wordt dat de spelersgroep achter de trainer blijft staan... en dat de positie van Been niet ter discussie komt te staan... Feyenoord verloor gisteren in Eindhoven met 10-0 van PSV, de grootste nederlaag uit de geschiedenis van de club. De clubleiding en het merendeel van de Feyenoord-supporters staan ondanks de nederlaag nog altijd vierkant achterbeen. Meer dan 3 miljoen kijkers hebben gisteren de voetbalsamenvattingen van de Eredivisie gezien. Dat is een record sinds het voetbal weer te zien is bij de NOS. Om kwart over zeven zagen 3,6 miljoen kijkers de hoogtepunten van PSV Feyenoord... Naast de studio Sport de Eredivisie betrokken ook Studio Voetbal, meer kijkers dan gemiddeld. Het aantal basisschoolleerlingen loopt de komende vijf jaar terug met 7 procent. Dat is de voorspelling van het SBO, de Organisatie van Werkgevers en Werknemers in het Onderwijs. Volgens het SBO komt de afname vooral door de vergrijzing. Verder wordt de daling in het noorden en in Limburg versterkt doordat veel jonge gezinnen naar de randstad trekken. In die provincies loopt het aantal basisschoolleerlingen naar verwachting terug met 12 procent. Het SBO is bang voor de kwaliteit van de lessen. Kleinere scholen krijgen minder subsidie en kunnen dus minder geld besteden aan het onderwijs. Verwacht wordt dat de krimp zich vanaf 2015 uitbreidt naar het voortgezet onderwijs. In Frankrijk heeft de politie ook vandaag weer de handen vol aan demonstranten bij brandstofdepots. Een groot depot in sur mer in Zuid-Frankrijk is geblokkeerd door zo'n 200 actievoerders die boos zijn over het verhogen van de pensioenleeftijd. Een blokkade van een ander depot werd vannacht na een week